Kleine moedertje stond pelend op het telegraadkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw. aan stond scheefbandoeverhoed. Trilend op haar strame benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op wonder, zachte stem van haar zoon. Hallo? van ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zet ze met een snik. Hallo, hallo. Hoe gaat het, ouwe vrouw? Dan zet ze alleen, ik verlang voor. Lieve jongen, zegt ze teder Ik heb maandenlang gespaard Het was om jou te kunnen spreken Mijn allerlaatste gulden waard En ontroerd, zegt hij dan moeder Nog vier jaar, dan is het om oudje lief, wat zal ik je pakken Als ik weer in Holland kom Hallo? Van doen? Ja, moeder, hier ben ik Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo. Hoe gaat het, alle vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Wat eens moeder zegt hij lachen. Ik bracht mijn jongste zoontje mee Even later hoort ze duidelijk O, oh, hoe lief, tadee, dat tadee dat Maar dan wordt het haar te machtig Zachtjes fluistert, zo heer Dank dat ik dat heb mogen horen En dan valt ze wenend neer Hallo? Bandel? Want... Ja, moeder, hier ben ik zij antwoordt niet, hij hoort alleen een sneek. Hallo, hallo. Klinkt over een verre zee. Zij is niet meer. aan het